Simone, die, ja, die, uh, die sterven weg. Ja, Christel moest altijd zo omlachen als ik dat zei. Maar, uh, weg ebben. Weg ebben. Ja, weg. Nou, wat een, wat een prachtig nummer, Simone. Nou, beste luisterers, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Simone Awina. En zij is zangeres en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela.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 Acht uur lopen op één dag, dat had ik gewoon niet verwacht dat ik dat zou kunnen in de Pyreneeën stijl. En dan stijl. ook de no stijging over. Ja, ja, ja, Zo'n ja, wij stijgen. En de kans op dan. verdwalen. Ja, ja, ook dat nog. Ja, ik heb wel, toen ik in het jaar wat ik liep, zijn er wel, is er wel, zijn er wel mensen doodgevoren? Dood oh, ja? ja. Ik liep oh. toen in april. Oh. Maar ja, die zijn echt verdwaald en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 Dus dan is het gelijk uh, jou duidelijk geweest waarom je van die blaar had. Ja, heel duidelijk. Heel duidelijk, ja. ja. En straks, uh, op het einde lees ik ook een stukje voor aan mijn boek. En dat is ook op het bankje uh, voor de herberg, okay. heb ik dat moment ervaren. Hm? Hoe heet je dus, boek? Ik ga op reis en laat achter. Mooi, mooie titel. Ja, dankjewel. Ja, wel heel toepasselijk. Hm. Want uh, dat ben ik echt gegaan. En ik heb heel veel achtergelaten. Heel veel van hè, de intentie, alles loslaten wat hm. niet meer bij me past. Nou...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 Ik heb er zes weken over gedaan. Hè? Ja. Vanaf sinds je de Hediport. Ja. Oh.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 Hoe bedoel je? Nou, wat voor plekje is dat voor jou? Dat uh, plekje zit in je hart. Ah. in Nou, dan gaan we naar het uh, laatste blok alweer, Simone. Het is niet anders. Nou. We gaan het uh, hebben nu over, uh, over jou. Dus, beste luisteren, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Simona en Zij is zangeres en schrijfster. En ze heeft de laatste 800 kilometer gelopen van de wandeling naar Santiago de Compostela. We gaan het in dit blok hebben over uh, wie is Simona Awina Maar eigenlijk. Uh, ik sprak net in de pauze nog even. Uh, een beetje. En toen zei je van. Uh, eigenlijk deed ik nog even vertellen wat het me gedaan heeft.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 Dan zie ik eigenlijk niks anders dan alleen maar een hele zuivere ziel. Mooi, een mooie ja. omschrijving. Hm. Nou, iemand ontzettend bedankt dat je dit uh, wilde toevoegen. Hm. Goh, nee. nou, is dat van jou gezegd wordt, jij kan het niet aan jou zelf vragen, want dan komen we niet met zo'n mooi antwoord. Nee, echt niet. Dat we echt aan even ik anders Ik zie vragen. al die puntjes waar ik nog aan mag werken. <lacht> ja, <lacht> en dat ook. En het feit dat je dit dan weer zegt, dat maakt, weer, dat maakt je weer een hele mooie zuivere zin natuurlijk. Ja, ja want. Uh,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 te vallen. Dus het is, de reacties zijn echt, uh, echt super. Ja, dus ik ben daar natuurlijk heel blij mee. Ja, je had ook een beroemde gast, hè? Die het eerste uh, exemplaar uit... Ja, uh, dat, nou, geweldig. Ja, Geert Echt Geert een man Kempen, ja. die kan zo heerlijk vertellen. Het ja. is echt... Ja.